11 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Opstelten en staatssecretaris Steven stappen op. Ze hebben hun ontslag aangeboden aan de koning. Maakte ze bekend op een persconferentie. Opstelten zei dat hij de volledige politieke verantwoordelijkheid neemt... voor de deal met drugshandelaar Kees H. Die in 2001 een bedrag van 4,7 miljoen gulden aan zwart geld mocht houden. De deal was gesloten door Teven, destijds nog officier van justitie. Opstelte heeft steeds gezegd dat het bedrag veel lager was en dat de stukken over de deal zoek waren. Maar vanmiddag werd bekend dat er op het ministerie toch een bewijs is gevonden. Dat had eerder moeten gebeuren, erkende Opstelte en daarom treedt hij af. Staatssecretaris Steven zei dat hij vanwege zijn eigen betrokkenheid bij de zaak ook opstapt. Maar voegde er nog wel aan toe dat er niets mis was met de deal met Kees H. Premier Rutte heeft gezegd dat het kabinet twee gedreven vaklieden heeft verloren... en dat hij niet anders kan dan hun besluit respecteren. Tientallen slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 zijn nog niet begraven of gekremeerd. Van de 29 inzittenden zijn zo weinig stoffelijke resten gevonden... dat hun nabestaanden nog willen wachten met de uitvaart. Daarnaast zijn van drie inzittenden nog helemaal geen resten gevonden. Er zijn geen aanwijzingen dat de vader van het gezin uit doorweert, dat een, een dag lang werd vermist, zijn gezinsleden iets wilden aandoen. Dat zegt de Duitse politie, die het gezin vanmiddag vond in een pand bij Gronau. Eerder vandaag werd gevreesd dat het gezin met de auto in de Rijn was gereden. De verbouwing van de Kuip is van de baan. Feyenoord heeft de onderhandelingen met bouwbedrijf BAM over zogenoemde vernieuwbouw gestaakt. Omdat de kosten veel hoger blijken uit te vallen. Vorig jaar werd besloten dat de Kuip grondig zou worden gerenoveerd. Het stadion zou 70.000 plaatsen krijgen en een dak. Dat zou 200 miljoen euro kosten, maar het bleek veel duurder te worden. Het weer, vannacht lichte regen, minimaal rond 7 graden. Morgen wordt het weer droog, af en toe zon, maar in het zuiden veel bewolking. En dan 10 tot 12 graden.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 na het gesprek met uh, Egbert Nierop met het programma Het Laatste Uur, een programma van Huis van Gewets Antwoord. In, dat eerste uur, in het eerste gedeelte van het interview heeft Egbert uh, verteld over uh, waar hij is opgegroeid en hoe hij naar Amsterdam is gekomen en dat hij bij de Jovensgetuigen zat en waarom hij is vertrokken van de Jovensgetuigen.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 Je bent sinds 1991 ZZP'er. Ja, inderdaad. Ik dus begon zelfs als, als schoonmaakbedrijf. Uh, want ik was toen... jou was toen, uh, getuige, uh, zoals ik had verteld. En, uh, en toen uh, was het werk uh, was er echt in een dip. In de automatisering ook.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 Nou, een, een, een bekende is natuurlijk dat hij uh, uh, tegen een meisje zei: Talita Kum. En, en dat is het leuke, in, in, in, de, in de Egyptische tekst uh, zegt Jezus talita Kummi, En in de Byzantijnse tekst talita Kum. Het kan ook andersom zijn. Mm. Maar, maar dat is een, een hele uh, grappige variant. Dus waarom staat er wel een i en de andere geen i? En uh, nou, dat bleek dus dat, dat, uh, dat het Aramees.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 Ja. Het gaat zelfs door, door de eerste eeuw. Ja, P-62 noemen ze dat geloof ik. 52. 52 ja. en P-77 of ja, zo. Ja, ja klopt. Ja, het is nu te vinden in het museum in Engeland, hè? in ja. Londen.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 Oké, okay. en je hebt ook uh, een geweldige genezing meegemaakt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het was van een, uh, een, uh, een ex-collega van mijn vrouw. Die, uh, ik kwam ook tegen uh, in uh, de Albert Heijn. En zij, uh, ja, ik vroeg van hoe gaat het? En uh, we hadden een gesprek. En ze vertelde dat ze bij een nierschorskanker had.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 zwak, een Sünder, verloren, wenn du stierst. Doch heb den Kopf. Manchmal einsam gepflästet auch mit Schmerz, denn Himmel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 Voor meer informatie en voor een afspraak kunt u ons bellen op dit nummer 06 37 09 47 60 of u kunt mailen naar info apenstaartgebedsandvoort.nl info -apenstaart U kunt ook onze website bezoeken www.gebedsandvoort.nl